No oh. On weet Weten we het nog? Het eurovisie festival van 1967. Oh, weet je het niet? Toen was je er nog niet. Ja, kan gebeuren. Wel zijn er leuke YouTube-beelden van te vinden, dus... We hebben het over Sandy Shaw met haar nummer 1 hit toen. En natuurlijk winnares van het Eurovisie Songfestival op blote voet. Dat was heel legendarisch toen de tijd. En je hoorde haar met Puppet on a String. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. De Zondagmorgen van GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Ik ga je oren ook nu weer vertroetelen met prachtige muziek. En straks een reportage van Jeroen Vergent. Dus blijf lekker luisteren op deze lekkere zondagmorgen. Cuts the cruelest part All of my heart Prachtig hit maakte deze band. ABC. Een ervan hoorde je hier in de show. You're de All of My Heart uit 1982. Maar eigenlijk kunnen we rustig anderhalf uur muziek invullen met de muziek van ABC. Dat gaan we niet doen, want je zal er maar net niet van houden. Verder hoor je Abba hier in de show. En knowing me, knowing you. Over een kwartiertje. Dan komt er weer een reportage voorbij van Jeroen van Gent. En hij heeft de mensen op straat gevraagd. Hoe komt het nieuws tot u? Uh, hoor je dat via Go? Via de NOS? Via de krant? Via ja, Facebook? En andere onbetrouwbare nieuwsbronnen? Nou ja, Je hoort het allemaal straks hier in de show. Over ongeveer een kwartiertje bij GoFem. What to you tell your dad's like a wheel. John, what you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fueled Stop acting cool, just bet you might win I'm not too cool We're gonna make your move It's so rock and roll to feel a hole And they'll meet one day by away way and say I wish I was something more And they'll meet one day far away way and say I wish I knew you, I wish I knew you before A shade of gray Oh, Ik zag laatst uh, in McDonald weer voorbij komen op GoTV. Uh, Bij jou op de kabel of op internet natuurlijk. En het uh, is wel leuk hoor, te zien. Ja, dus heb jij even... Heb je muziek nodig met lichtbeelden, gewoon omdat het een leuk behang is... ga dan naar onze website en kijk daar waar je natuurlijk GoTV kunt vinden... want wij zenden 24 uur per dag, 7 dagen in de week... gewoon lekkere muziek uit op tv met mooie videoclips. En zoals ik al zei, uh, Amy McDonald kwam daar voorbij met uh, Mr. Rock'n'Roll... en dat inspireerde mij om hem vandaag eens op de radio te zetten. Ja, go-rtv.nl, vind daar de frequenties... En een link naar de stream natuurlijk. about the love between my brothers and my sisters. The love between my brothers and my sisters oh, all over the land.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 I'm the same as een van de laatste hits voor America hier bij GoFM en uh, You Can Do Magic En Trini Lopez Hij had het uh, gereedschap weer in zijn handen Eva had de hammer Nou ja, hij vroeg zich af wat hij zou doen met een hamer in zijn hand maar Whatever ja, Trouwens, ik heb nog niks gezegd dat wij hier aan de koffie zijn Het is echt lekker En uh, een paar mensen zijn hier aan de ja, thee gemberthee. ik hou er zelf niet zo van Maar het schijnt heel gezond te zijn, maar goed we gaan we het verder niet over hebben vandaag. Um, waar we het wel over gaan hebben is over de reportage van Jeroen van Gent. Want die staat klaar. En hij vroeg aan u natuurlijk... Uh, ja, waar haal je het nieuws tegenwoordig vandaan? Ik kijk natuurlijk nog ouderwets het journaal op televisie. En als het me niet gelukt is dan natuurlijk op uh, ja, uh, NPO Start. Daar dan weer. Hè? Of misschien op mijn telefoon. Uh, ja, zou ook nog kunnen via de NPO-app. Maar goed... Er zijn mensen die het anders doen? Jeroen Gent, zo brutaal als hij altijd is, ging de straat op en vroeg u er gewoon naar. U bent van de radio, mag soms kort wat vragen? Het gaat over nieuws. Over nieuws? Ja, mag dat hij lijf hebben? Uh, want het gaat om ja, nieuws. Hoe komt het nieuws tot u? Hoe komt het nieuws tot u? Ja. Nou ja, via de telefoon vooral, lezen. Social media, ja. denk ik. nu.nl. Ja. ja, verder via de radio, denk ik. Radio. Radiozenders, nee. via de auto, uh, ja. Ja. dat soort kanalen. Ja. Uh, dus uh, radionieuws. en wat voor internetkanalen worden het nou voorbij? nu.nl. Ja, nu.nl, ad.nl. AD ja. Vaak via social media dat het toch wel ja. uh, via advertenties, denk ik, binnenkomt op je telefoon. Dus. Advertenties? Maar oh, ja, linkjes, weet ik veel. Ja, van. gesponsorde berichten zeg oh, maar. Oh, okay. Dat het zo op jouw. jouw Facebook terechtkomt en dat je daardoor leest. Ja. En, en, en meer dat traditionele, dus laten we zeggen de journaals, de, weet ik veel, RTL Nieuws, NOS Journaal. Ja, ook wel. Ook wel, komt ook wel binnen, maar uh, niet zo uh, frequent meer als, uh, als vroeger, denk ik. Goedemiddag ja, mevrouw. Mag ik soms kort dat vraag voor de radio's, maar heel kort. Mag dat? Komt iets eens op de radio, dat kan geen kwaad, toch? Nee, nee, zeker het is, maar, niet. Het is een hele simpele vraag over nieuws. Ik bedoel, ik benieuwd of dat... Uh, heel ja, het journaal uh, kijk ik altijd... Nou, dat, wat, u, u, bent, u bent al snel, snel. U geeft al al ja, een over het nieuws dus het Nou, ja, wat is uw belangrijkste nieuwsbron? Wat is de vraag? Ja, de politiek en zo. Ja, precies. En uh, nou ja, dat vind ik wel belangrijk. NOS Journaal. Het Journaal, ja, ja, no. ja. Daar kijk ik uh, meestal elke avond naar. Nee, als het mij uitkomt. Nou, dat, dat is dan vrij simpel. Er zijn geen aanvullende bronnen. Krant, ja. Misschien. Ja, de krant deze ik ook. Tuurlijk, moet ja. blijven. Dus is voor u vanzelfsprekend, maar voor veel mensen niet meer. Dus ja, nee, ik moet bij blijven. Ja. <laughs> Moet bij blijven. Ja. Dus nee, dat, dat doe ik allemaal nog wel. Maar dat voelt u wel zo, hè? Zo van, je moet op de hoogte blijven. Ja, moet op de hoogte blijven, ja. En dan s'avonds dan kijk ik naar Jeroen of naar Eva of zo. En daar zit ook veel nieuws in. En daar in. zit natuurlijk ook veel nieuws in, ja. Goedemiddag, meneer. Mag ik even kort het vragen voor de radio? Ja. Uh, de vraag is, uh, nou, er was een onderzoek uh, uh, over de RTL Nieuws en het nos Dat daar gemiddeld uh, bij mijn opgeteelde ongeveer 2 miljoen mensen naar kijken. Maar goed, er zijn 17 miljoen mensen in Nederland, dus de vraag is, uh, wat doen die anderen? Dus de vraag aan nu is bijvoorbeeld, uh, hoe komt het nieuws tot u, het belangrijkste nieuws? Nou, ik ben een trouwe nieuwskijker, altijd de NOS. NOS-journaal. Ja, ik een sterke voorkeur voor. En uh, RTL kijk ik ook wel eens, maar gewoon uh, NOS. Nog andere nieuwsbronnen? Want kennelijk is het dan zo dat heel veel van die andere mensen alle andere nieuwsbronnen raadplegen. Ik ben ook een krantenlezer. Ik ben een van de weinigen die graag een papieren krant in zijn hand heeft. Uh, mijn leven lang al het AD. En ik heb het NFC. Nou, het ruim voldoende, zou je dan zeggen, inderdaad, ja. ja. Nou, zeker. En uh, dan komt het ook nog wel eens voor dat ik op uh, internet ook nog even de andere klanten langs ga. Dus gewoon, ik heb wel een grote nieuwsbehoefte. Maar dat laatste is meer aanvullend dan? Aanvullend, ja. ja, ja. Zeker. zeker. Oké. Okay. Hartstikke beeld. Je heeft ook echt een radio stemmen. Oh, nou, dank je ja, wel. Ja, ja dat krijg je dan. dat krijg ja, je dan. Ja, dan je <laughs> dank u wel hè, voor de reactie. Zit. Dank u. Via de televisie. Internationaal. NOS In Meestal okay. wel. En ook wel uh, via mijn iPad.nl. Uh, .nl. Okay. Ja, ja. Ja het gaat erover. <laughs> dat, dat, dat, dat laatste nu.nl dat hoe lang doet u dat wel? Is het al, al lang? Uh, nee, ik denk nu anderhalf jaar of zo, vorig jaar met de zomer begonnen. Omdat je op, op vakantie niet altijd uh, krant bij je hebt paraat. Oh ja, en, uh... gewoon, kun je gewoon onderweg ook het nieuws volgen ja. met Nieuw.nl. Nou. Ja. Het belangrijkste nieuws, hoe komt dat tot u, is de vraag eigenlijk. Uh, via twee kanalen. Hoi. Ja. Uh, de krant, simpel, want de ouderwetse krant ja. en social media. Social media. Ja. Mag je vragen welke? Ja, diverse, diverse. Maar ik lees niet alles ervan, vaak als de, als de artikelen gedeeld worden. Oh ja, dan krijg je dus een min of meer een schoot op of op Ja, zo iets, ja. Oké, okay, ja. zo van dat, dit is belangrijk, dat, dat is dingen. Ja, ja, ja. Uh, en die traditionele... Ik vreeg teletext eigenlijk nog erbij. Sorry? Ik ben nog oud wetse teletext, teletext? Ja. Ode nou ja, we <laughs> kunnen toch? We ja, natuurlijk, ja, ja. Nee, maar we waren net beginnen over die traditionele bronnen, zoals het NOS Journaal Nieuws. Kijkt u daar nog? -niet, ja, veel. Nee, nee, niet veel, nee. Nee, daar kijk ik niet veel naar. Nee, nee. dat, dat is, is ook vaak op specifieke tijden wat er net voor lastig uitkomt. Oh ja. Ja. ja. ja, want wat ander is dan zo, dan kun je gewoon zelf eigenlijk kijken wanneer je wil. Dat kan je bepalen, ja, ja zelf ja. bepalen, ja, ja. ja. Via tv, via de kranten. Ja. dat is het eigenlijk. En als u. U zegt tv, waar kijkt u dan na als ik zo naar vrij nieuws, mag? Zijn? Naar nieuws, om 6 uur, eventueel 8 uur. En achter het nieuws af en toe. Uh, nou, de kranten Almenedagelijk Telegraaf of Elsevier. Ja, dat is dus een beetje. Oh, ja. En, de, en die, dat zijn dan de journaals van uh, NOS of RTL of zo? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, is, is het zo dat tegenwoordig met internet de mensen het aan gaan vullen met allemaal sociale met andere kanalen, zeg maar? Doet u dat nog? Nee, daar heb ik een bloedhekel aan. Daar komt alleen maar ellende van. Oké, okay. wat bedoelt u dan? Nou, met Facebook en al die toestanden. Of, Onbegrijpelijk dat je als je een scheet doet, dat komt op Facebook. En uh, ik vind de, en de hele jeugd die op die Facebook zit, die doen niet anders meer sommigen. Daar ken ik verschillende gevallen van. Nou, dat vind ik niet normaal. Dus het is zeg maar, als ik samenvat, het, triviaal of zo? Niet echt belangrijk? Nou, misschien wel belangrijk, maar het is gewoon doorgeslagen bij veel mensen. We zijn er aan verslaafd en weet oh, ik veel. Dat, dat zien we, we niet, ja. Ja. ja. Als je ergens komt en je, in een restaurant, dan zitten ze tegenover elkaar. Ze praten niet maar Ze zitten te Facebook of weet ik wat. SMS, weet ik veel. Nou, belachelijk. Denk, ja. we, gaan, we gaan niet meer om acht uur uh, voor de tv ja. zitten en dat kijken. Dus, uh, voor de ik, rest... Uh, het is veranderd de laatste tijd. Dat denk ik wel, ja. ja. ja. ja. En, scheelt dat nou nog in, in, in de kwaliteit van het nieuws wat dan binnenkomt? Of merk je dat niet? Ik bedoel, ja. Nee, oh. dat maak ik, ja, ik merk dat persoonlijk niet zo. Ik merk dat wel. Ik vind dat je op, uh, op internetkanalen ook wel heel erg veel onzinberichten leest. Met hele mooie uh, kopjes. Maar als je dan het nieuwsbericht gaat lezen, dan is het eigenlijk geen nieuws. Hm. Dat oh ja. vind ik wel. Het is vaak verpakte reclame. Hè? Het is vaak verpakte reclame ja. of uh, verpakte roddels <laughs> of uh, verzonnen verhalen. Ja, ja. Ja. Nou, het is eerlijkheid gebied mij te zeggen dat we heel lang de televisie niet aangesloten hebben gehad. Dat beviel eigenlijk heel goed. <laughs> maar waar zit hem dat nou in dan? Want, uh, uh, ja. uh, omdat ik het nieuws... A, vind dat het nieuws zich herhaalt. Uh, B, ik, de nieuwswaarde... is meestal sensatiewaarde. Weinig diepgang... Uh, ja. Uh, weinig echte reporterswerk meer. Ja. Dus ik vind dat de kranten vrij uitgehold zijn. Vroeger had ik de NRC. Dat is nu een Belgisch product geworden. Mm. Ik vind het oppervlakkig geworden. Net als het interessant begint te worden, dan ben je onderaan de pagina. en staat er een punt. Dus je ah. um, ah, dus nou. gaat zelf op zoek, min of meer dan? Of zo? Nou, als ik daar de tijd voor had, zou ik verder zelf op zoek gaan. Ja. Maar, dat is, dat, dat, maar u dat, selecteert dat, zelf in ieder geval? Ja, ja liever wel. Ja, ja, ja. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Oh, baby, do you dance me through the night. Oh, demonstrator You showed us how Uh, zonder tekst uh, gekomen, zou ik zeggen. Is dat een soort Nederlands? Nou, nee, eigenlijk, maar goed. Uh, Arntie, ja, een uh, lied dat ze maakte ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de BBC. Dat is alweer 50 jaar geleden, dus 100 jaar geleden dat de BBC uh, begon. Je hoorde onder andere in deze prachtige duim de Neff, uh, Enrico Marcias... Sandra and Andres, Alice Babs... Demis Roessels... en natuurlijk Vicky Anders. Ah. Mooie muziek. Ja, Ik vind het wel uh, leuk. Ik word er wel vrolijk van. Ook vrolijk van de muziek van Cliff Richard. Cliff Richard inderdaad. Die hoorde je ervoor samen met zijn Shadows... met Do You Wanna Dance. Gezellig. Dus uh, ja... Daar houden we wel van, van de gezellige muziek... hier bij GoFam. Maar ook uh, van... Goede informatie dus. Hier is Diane Ross. En uh, Chain Reaction. Verlassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest? Wel eens, wel eens, verliefd geweest. Ben jij wel eens verliefd geweest? Oh, wel eens, De formatie heette BED. Het was Bert. en Vlaam. Uh... Ernie? Ja, weet ik veel. Weet ik eigenlijk niet. Um, had ik eigenlijk even moeten opzoeken voor je. Ik ben een beetje lui vandaag. Mm, is dat wel goed, nee? Hè? wel bed dus en wel eens verliefd geweest uh, met de stem van Philip Bloemendaal die al een hele tijd geleden is overleden. En de stem was van onder andere de Metro in Amsterdam. Maar dat niet uh, alleen natuurlijk, maar ook het Polygoonjournaal. En zijn stem hoor je regelmatig voorbij komen. En toch wel grappig dat hij dan weer terugkomt in zo'n Nederlands lied... hier zo bij Govem Verder hoor je Diane Ross en Chain Reaction. Het loopt al aardig tegen 12 uur. Goh, wat gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt. Nog een uh, plaatje of... En dan zijn we weer klaar voor vandaag. En wat een mooie. Albert Hammond. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah.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 Dance in Colombia. La. Coupe! Voor dit nummer moest je wel even los in de heupen zijn hoor. Ja, lekker soepel. Fijne muziek van Sailor en La Cumbia aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Ja, ervoor hoorde je Albert Hammond en zijn legendarische I'm a Train. Nou, en met volle vaart gingen wij richting 12 uur. Dus de, de show is over voor vandaag. Jammer maar helaas, de tijd is op. Volgende week zondag ben ik hier weer... met een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van GoVem. Dan gaan wij hier weer lekker koffie drinken... en aan het gebak of de koekjes... En, en weet ik wat allemaal, want we gaan weer lekker liggen... kruimelen natuurlijk hier zo. En mooie muziek voor je draaien en interessante onderwerpen brengen. Dus ik hoop dat je er volgende week zondag weer bij bent... bij een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van Go. Dus ik wens je nog een hele mooie dag... en blijf bij ons, want we hebben nog... Heel Heel veel moois in de aanbieding. Tot volgende week.